11 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Moody's zegt dat de val van het kabinet een negatief effect heeft op de Nederlandse kredietwaardigheid. Het bureau waarschuwt dat er snel politieke zekerheid moet komen. Nederland heeft een lange traditie van begrotingsdiscipline, schrijft Moody's in een rapport. Maar nu is er onzekerheid over het toekomstige beleid. Het bureau is ook bang voor de gevolgen in Europa als Nederland zich niet aan de 3%-norm houdt.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 Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau... waarvan nu meer details bekend zijn geworden. De accijnsverhoging per 1 januari 2013 zou 200 miljoen euro opleveren. In de plannen zouden ook de gratis schoolboeken sneuvelen. Ook dat zou 200 miljoen euro opleveren. Minister schulz van Hagen wil van ProRail weten... of er op het spoor vergelijkbare situaties kunnen voorkomen... als bij het treinongeluk in Amsterdam, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de sprinter een rood sein heeft genegeerd. Dat kon gebeuren doordat er een verouderd beveiligingssysteem werd gebruikt... waarbij de trein niet automatisch remt als die minder dan 40 km per uur rijdt. Een vernieuwd systeem grijpt wel in bij lagere snelheden. Schultz van Hagen wil daarom uitgezocht hebben... of dat nieuwe systeem versneld moet worden ingevoerd. Ze wil ook van ProRail weten welke maatregelen moeten worden genomen... als er minder ruimte op het spoor is. Zoals in Amsterdam, waar aan het spoor wordt gewerkt.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 Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden in Portugal bij Rotterdam. Eind maart ontsnapte uit dezelfde kliniek ook al een TBS'er. Ook hij wist tijdens zijn verlof aan zijn begeleiders te ontkomen. Die man werd op 11 april weer opgepakt. In New York is de nieuwe zoektocht naar Ethan Pets... een jongen die al 33 jaar wordt vermist, gestaakt. De FBI en de politie hoopten op een doorbraak in de zaak. Een speurhond rook onlangs iets bij een appartement in Manhattan... een paar straten van het huis waar de jongen woonde. In het appartement woonde destijds een man die Eaton kende. Sinds donderdag hebben de FBI en de politie in de kelder gezocht en gegraven. Een vlek die er werd gevonden blijkt geen bloedvlek te zijn. Ook zijn in de kelder geen menselijke resten gevonden, melden Amerikaanse media. In Saoedi-Arabië zit een man al jaren in de gevangenis... omdat zijn vader niet wil dat hij wordt vrijgelaten. Dat zeggen mensenrechtenactivisten. De zoon werd in 1997 veroordeeld tot drie jaar cel en 200 zweepslagen... omdat hij zijn stiefmoeder had geslagen. Hij onderging die straf, maar in de ogen van zijn vader had hij nog niet genoeg geboet. De rechter besloot erop de straf te verlengen. Daardoor zit de zoon, die inmiddels 43 is, nu al 15 jaar vast. In Saoedi-Arabië geldt de sharia, het islamitische recht. Daarin is het aan de rechter hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd. Sommige rechters vinden het gezag van de ouders erg belangrijk. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Minimaal vannacht rond 6 graden. Morgenochtend tijdelijk wat droger, maar er is weinig ruimte voor de zon. In de middag ontstaan er steeds meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 13. Na morgen blijft het buiig, maar wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Volg je hart en leef je droom. Koester je talent en maak er dan werk van. Van Ede Partners staat voor meer dan 30 jaar ervaring... in loopbaanbegeleiding en outplacement. Hoe goed past Van Ede Partners bij jou? Ga naar vanede.nl Een idee over... Commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten...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 Buiten is het 7 graden. Binnen zit Eva Jinek. De beveiligers van Geert Wilders verloren hem vandaag even uit het oog... toen hij via een zijuitgang de Tweede Kamer verliet. Voor het eerst in al die zwaar beveiligde jaren... liep hij onbewaakt naar boven, naar zijn eigen kamer. In zijn kiel zocht een paar journalisten... die ongetwijfeld even verbaasd waren als hij. Zijn kantoor kwam hij niet in. Daarvoor was een speciaal pasje nodig door op de geblindeerde ramen te bonzen probeerde hij de aandacht van zijn medewerkers te trekken te vergeefs. Het is jammer, erg jammer, dat er geen foto's zijn gemaakt van dit tafereel. Zo'n beeld zegt meer dan duizend woorden. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen van deze maandagavond. Aan gesprekstof geen gebrek, dat mogen duidelijk zijn na dit bewogen weekend. We gaan uiteraard naar Den Haag. De laatste stand van zaken horen we van politiek redacteur Hans Andringa. En we praten ook met onze oogschaduwinformateur van anderhalf jaar geleden, journalist en columnist Mark Chavan. Hopelijk kan hij ons enigszins de weg wijzen uit dit politieke moeras. En terwijl de verkiezingskoorts opleidt, moet er ook nog even... En dan is even uiteraard een understatement. Een flink bezuinigende begroting komen voor 2013. Daar gaan we vanavond alvast mee beginnen. En dat doen we met Carola Schouten van de ChristenUnie en Wouter Koolmees van D66. En na al dat gereken wordt het tijd voor de wind in de haren. Met Dries van Acht en zijn zoon Frans van Acht ontdekken we de geneugten van het wielrennen. Ze schreven er samen een boek over. Om 5 voor 12. Toch nog een vleugje politiek met kleine partijen die staan te popelen om te debuteren. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 23 april. En hier krijg ik binnen de verklaring van de premier. Minister-president Rutte heeft op 23 april 2012 van haar majesteit de koningin het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen, sta staatssecretarissen met ingang van heden. Uh, we vragen om uh, die ministers dat ze alles blijven doen wat in het belang is van het koninkrijk. Dat is hun opdracht. Nou, dan kan je ondeugend zeggen, uh, deden ze dat dan daarvoor dan niet? Het is echt over en uit. Jammer. Jammer, doodzonde. Een gevoel van, uh, dat we in een serieuze crisis zitten. Er hangt een grote zwarte schaduw over het land. En nu komt het erop aan wie bereid is daaroverheen te spreken. De aandelenkoers in Amsterdam daalden flink. En misschien nog wel zorgelijker. De rente die Nederland moet betalen op zijn staatsschuld... Loopt op. En Nederland zal laten zien dat het in welke omstandigheid ook een financieel beleid, uh, solide beleid kan voeren. Ik trust that the Dutch government will continue to seek budgetary solutions, that are important for the country's economy. Wat moet Nederland in de tussentijd tegen Brussel zeggen? Kijk, het feit dat 30 april niet meer haalbaar is als deadline... Uh, daar moet u toch echt bij deze premier zijn. Die heeft zeven weken vermorst. Ja, we staan nu wel op een, uh, op een kruispunt. Wat mij betreft komt er overleg met uh, de heer Reen... de bureaucommissaris die daartoe zich op houdt. Ik vind dat we nu maar één ding moeten doen... en dat is dat we in de tijd die we hebben... moeten we nu voor de zomer proberen om nog een aanpak van de crisis uh, te realiseren... met partijen die nog verantwoordelijkheid willen nemen in dit land. Ik ben bereid om een aantal stevige uh, besluiten ook voor mijn rekening te nemen... rond de Nullijn, rond BTW. Wil je echt keihard... Aan die 3% vasthouden met al die bijgaande forse bezuinigingen. die mensen hard in de portemonnee raakt. Ja, dat is het beleid van de VVD. Daar kies ik niet voor. De meerderheid van de fractievoorzitters wil graag verkiezingen. zo snel mogelijk. 27 juni wordt genoemd. Er is hier geen verkiezingsdatum afgesproken. Dat zal morgen in de Kamer verder gaan. Is dat dan zo moeilijk om daar afspraken over te maken? Ja, blijkbaar. Het kan nog voor de zomer. Uh, wat ons betreft, als dat ook maar enigszins mogelijk is, moeten we dat doen. Er bestaan nog wat verschillende opvattingen over. En ook dat is iets waar we nog even met elkaar over uh, moeten spreken. Er zijn partijen die willen heel snel verkiezingen, zo snel als mogelijk. Bijvoorbeeld de SP, de Partij van de Arbeid. En wellicht ook de VVD, die partij twijfelt nog een beetje. En zij vonden het toch noodzakelijk om, ondanks het feit dat de ambtelijke top zegt... dat het eigenlijk niet haalbaar is, om toch aan te geven... dat men kennelijk er veel belang bij heeft... om kleine partijen uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen. Zodat die nieuwe Kamer aan de slag kan. En als een kabinet in het landsbelang snel uh, wordt geformeerd, ook met een nieuw kabinet, een nieuwe start kan maken voor Nederland. 27 juni is de halve finale van het EK voetbal. Is dat nou wel zo'n goede datum? Uh, ja, ja, ja, ja. We ja. moeten even afwachten voor Nederland. Is het nee, als we daar allemaal naar moeten gaan kijken, kun je volgens mij nooit verkiezing houden. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Ik praat niet, dus ik zeg niets. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Als ik in de Griekse media was geweest, was ik hier ook maar eens even komen vragen. En jongens, gaat het lekker? Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. Dan gaan we naar de kranten van morgen. Mijn collega Ewout de Jong heeft ze alvast voor ons gelezen. En ook in de meeste kranten is de val van het kabinet natuurlijk het belangrijkste nieuws. Het AD schrijft over de Brusselse deadline van 30 april... die het debat over de ontstaande politieke crisis overschaduwt. De Europese Commissie verwacht over een week te plannen... over hoe ons begrotingstekort volgend jaar wordt teruggedrongen. en voormalig premier van België Guy Verhofstadt... zegt in het AD dat die procedure niet het belangrijkste probleem is... Nederland is echt niet het enige land dat 30 april niet dreigt te halen. Ook Frankrijk is onzeker. Bovendien, de Europese Commissie stelt in juni vast... welke landen wel en welke niet aan de afspraak voldoen. En het is een lang verhaal. In februari 2013 kunnen er maatregelen volgen. Alle politieauto's worden uitgerust met een zwarte doos. Met dat nieuws komt de Volkskrant. Met die zwarte doos kan een aanrijding tot op de details worden gereconstrueerd. En daarmee hoopt de Raad van korpschefs dat agenten beter gaan rijden... en minder ongelukken veroorzaken. Want de afgelopen jaren is het niet gelukt om het aantal aanrijdingen... waarbij politieauto's betrokken waren substantieel te laten dalen. In 2010 waren er ruim 9600 ongelukken met politiewagens. Bijna 400 meer dan een jaar eerder. In bijna 2000 gevallen was het een zwaar ongeluk. Over het algemeen gebeuren die bij achtervolgingen en na spoedmeldingen. Met een zogeheten crash recorder kan achteraf onder meer worden gezien wat de snelheid was en of de auto sirene en zwaailichten gebruikte. In drie politieregio's wordt al gewerkt met de crash-recorder... en inmiddels is besloten om alle nieuwe politieauto's van zo'n apparaat te voorzien, schrijft de Volkskrant. Daarnaast krijgen ook alle 30.000 agenten een opfris-rijvaardigheidstraining. In 2011 hebben al 8500 politiemensen zo'n training gehad. Of het allemaal zijn vruchten afwerpt is nog onbekend... want de ongevallencijfers over 2011 zijn nog niet beschikbaar. Duurdere boodschappen onvermijdelijk. De Telegraaf waarschuwt ons met uitroepteken... dat onze boodschappen de komende tijd fors duurder worden. Grondstofprijzen, verpakkingsmaterialen en transportkosten... zijn zoveel in prijs gestegen... dat een prijsstijging in de supermarkten onontkoombaar is. Vooral de aanmerken hebben last van hogere prijzen, schrijft de Telegraaf. Vergeleken met vorig jaar zijn de prijzen daarvan in de supermarkten tot zo'n 30% gestegen. En daarmee lijkt een definitief einde te zijn ingeluid van de prijzenoorlogen... die de Nederlandse supermarkten sinds 2003 met elkaar voerden. Die strijd zorgde er de afgelopen jaren voor... dat de supermarkten in Nederland de goedkoopste van West-Europa werden... Maar het gaat hard omhoog, vooral met de prijzen van grondstoffen als granen, rijst en koffie. En voor suiker worden momenteel recordprijzen betaald. De sms gaat het definitief afleggen. Dat is te lezen in het Nederlands Dagblad morgen. Het aantal sms'jes daalde in de tweede helft van vorig jaar van 6 miljard naar 5,7 miljard. Het groeiende aantal bezitters van smartphones kiest steeds vaker voor gratis chatdiensten als WhatsApp, Twitter, Facebook en Ping... in plaats van sms. SMS ontstond al in de jaren 80 en bleek sinds de opmars een goudmijn voor telecombedrijven. Geen wonder, het versturen van maximaal 140 bytes aan data... kostte vrijwel niets en levert per keer toch minstens 1 tot 10 à 15 cent op... Reken maar uit. Telecommaatschappijen zien die verdiensten niet graag verdwijnen, maar een poging van KPN om klanten te laten betalen voor WhatsApp mislukte vorig jaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Alles is liefde, bluf. We gaan uh, naar Den Haag. Uiteraard Hans Andringa, goedenavond. Goedenavond Eva. Hans, er is uh, veel gebeurd in Den Haag de afgelopen dagen. Wat is aan het eind van deze avond een beetje het overheersende beeld daar? Het is een beeld van uh, lichte chaos, verwarring <laughs> en onduidelijkheid. Heerlijk. Niemand die echt weet uh, hoe het nu precies verder moet. Uh, iedereen die roept wel uh, allerlei dingen. Veel gehoorde, kritisch. We moeten over onze eigen schaduw heen stappen. Maar ja, als je dan nagaat bij de partijen wat dat dan inhoudt... en wat daar de gevolgen van zullen zijn... dan blijkt het toch allemaal weer een stuk uh, minder duidelijk uh, te zijn. Uh, ze zeggen allemaal, er moet nu wel iets gebeuren. Maar ja, helaas uh, roept iedereen wat anders. En op hele heldere vragen als... Uh, hoe moet het nu verder met de bezuinigingen? En wanneer komen de verkiezingen? Ook daar is nog geen antwoord op. Allerlei uh, verschillende opvattingen daarover. Vorige week zeiden ze nog allemaal uh, zo, snel, ze nog zelf, zo snel mogelijk verkiezingen. Er was toch duidelijkheid over? Ja, maar wat is zo snel mogelijk? Uh, als je nu kijkt naar uh, de Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid... en waarschijnlijk ook wel de VVD... die zeggen van, ja hoor, uh, het kan wel voor de zomer. Als dat inderdaad allemaal volgens de regels uh, kan. En dat zou dan op 27 juni inderdaad kunnen. Mm -hmm. En toevallig zijn dat dan wel partijen... die ook behoorlijk klaar zijn voor verkiezingen. Die hebben al een helder programma, die hebben een duidelijke leider. Uh, denk aan uh, Roemer, Samson. Ze maakte vandaag bij de Partij van de Arbeid nog bekend... vanavond dat er uh, wel intern. Lijsttrekkersverkiezingen komen. mits er een tegenkandidaat is. maar geen uh, rondes door, door het land. En uh, ja, de VVD heeft vanavond ook bekendgemaakt. dat partijbestuur. Mark Rutte gaat voorstellen als lijsttrekker. Kortom, uh, ja, die zijn er allemaal wel klaar voor. Dus die willen wel. Die willen wel. Maar ik kan me zo wel voorstellen. dat het CDA, waar het niet zo heel erg goed gaat. als je naar de laatste peilingen kijkt, dat die er niet echt om staan te springen. Nee, niet voor de, voor de zomer. Hè? Want uh, ja, het CDA. Uh, hebben nog niet echt een, een duidelijk programma. Ze hebben wel de uitkomst van het strategisch beraad hoe het zou moeten... maar daar is nog geen echt besluit overgenomen in de partij. En natuurlijk, het CDA heeft nog steeds uh, geen lijsttrekker. Er wordt wel aan gewerkt, maar uh, wie dat is... of het nou Elisabeth Spies is of uh, Jan-Kees de Jager... het zou allemaal kunnen, maar vooralsnog uh, blinkt het CDA vooral uit... in mensen die zeggen dat ze toch niet willen. Ja, de bekende, ik ben er nu niet mee bezig. Um, 30 april moet er een pakket met bezuiniging in Brussel liggen. Dat is al heel snel. Hoe moet dat nou, Hans? Ja, ook daar verschillen de meningen nogal over. Als je luistert naar de SP, Partij van de Arbeid... dan hebben ze toch een heel ander idee... dan bijvoorbeeld de ChristenUnie, GroenLinks of D66. Dat zijn partijen die zeggen... laten we maar even de tijd nemen... om eerst het landsbelang te dienen... en daarna pas het partijbelang. Zij zeggen, verkiezingen, dat kan wel na de zomer. En zij zijn in principe ook wel bereid... om Mark Rutte en zijn kabinet te helpen... bij het samenstellen van een bezuinigingspakket. Wat dan bijvoorbeeld? naar Brussel gestuurd uh, kan worden. Een basisbezuinigingspakket. Uh, en dat zou dan uh, moeten helpen om uh, Brussel, de financiële markt... en ook de Nederlanders weer een beetje vertrouwen te geven. Want er kwam net een berichtje binnen van een van die ratingsbureaus, mm -hmm. uh, Moody's. En die waarschuwt Nederland ook van, ja, er moet wel wat gebeuren. Als wij gaan zien dat de begrotingsdiscipline verslapt... dan uh, ja, kan dat weer allerlei negatieve gevolgen hebben voor Nederland. Maar zelfs ook nog weer voor andere euro-landen. Dus er gaat ook een soort, soort effect uit naar andere landen. Nou, wanneer die verkiezingen worden, worden gehouden... en uh, hoe dat met zo'n bezuinigingspakket uh, precies gaat lopen. Twee gasten die zijn inmiddels al aangeschoven. D66, Wouter Komers en uh, Carola Schouten van de ChristenUnie. Daar gaan we later over praten. Maar kortom, dat zijn dus vragen die, uh, die allemaal nog echt boven de markt houden. Hangen, verkiezingen, wanneer en bezuinigen, hoe en met wie? Grootse vraag. Nou, veel onderwerpen waar het kabinet mee bezig was... Uh, kunnen uh, zeg maar controversieel worden verklaard. Wat betekent dat uiteindelijk in de praktijk? Dat houdt in dat die voorstellen die er liggen... dat die uh, voorlopig niet behandeld uh, gaan worden. En vaak zegt de oppositie dan natuurlijk ook van... in die willen we ook nooit uh, meer terugzien. Ja, en uh, vandaag konden we al een aantal van die onderwerpen voorbij horen komen. <coughs> Pardon. Die wet uh, werken naar vermogen... waar de afgelopen week uh, vele uren over gepraat is. Over de jong gehandicapten, de sociale werkplaatsen en over de bijstand. Denk aan de voorgestelde maatregelen voor uh, het passend onderwijs... in de geestelijke gezondheidszorg... Het verhogen van de griffie-rechten. en het hele pakket van de PVV... over asiel en over migratie, daarvan zijn de meeste partijen het wel eens... dat willen we ook niet meer. Dus dat zal ook van tafel gaan. En tot slot zou ik nog willen zeggen... het hele stelsel van de studiefinanciering... wat omgezet zou moeten worden in een leenstelsel... daar zijn ook wel partijen die zullen voorstellen deze week... dat moet maar een controversieel onderwerp worden. Kortom, morgen... Om twee uur begint een heel groot en belangrijk debat. Waar meer op het spel staat dan uh, anders op een dinsdagmiddag. Want dan gaan we zien hoe de komende maanden Nederland er politiek uh, gaat uitzien. Uh, hoe wij verder gaan met bezuinigingen. En voor Mark Rutte staat ook heel veel op het spel. Want hij heeft nu een flinke kras opgelopen. Hij is stevig beschadigd. Maar hij kan weer aan krediet winnen door nu iets van regie en van leiderschap te tonen... en dat hij in deze moeilijke situatie toch iets van een uitweg weet te schetsen... dan wel te creëren en politiek handig te gaan opereren. Goed. hans Andringa, dankjewel. We gaan uh, praten met Mark Chavan, columnist van NRC... en anderhalf jaar geleden onze schaduwinformateur. Goede reden om hem vandaag weer eens uit te nodigen... want vandaag hoorden we de roep om zo snel mogelijk... een onafhankelijke informateur te benoemen. Mark Chavan, goedenavond. Goedenavond. Uh, we gaan het zo even over die onafhankelijke informateur hebben. Maar eerst even dit. Wie beslist nou uiteindelijk wanneer er precies verkiezingen komen? De Tweede Kamer. Dus als de Tweede in... Kamer is de baas van alles. En als ze in de meerderheid willen dat die snel komen... dan gaat dat ook gewoon gebeuren, moet ik dat zo zien? Ja, uiteindelijk is het de Tweede Kamer die uh, de kieswet uitlegt... De kiesraad die daar deskundig in is, die waarschuwt... en die zegt, je schaadt de belangen van Nederlanders in het buitenland... en mensen die een nieuwe partij willen laten meedoen... die kunnen de naam niet meer registreren, dus kijk uit. Mm -hmm. Maar als de Tweede Kamer zegt, ja, maar het landsbelang vergt verkiezingen voor de zomer... we kunnen de tijd niet verliezen, dan zij het zo. Oké, okay, en wat verwacht u dat er gaat gebeuren? Ja... Het zijn natuurlijk vooral tactisch-politieke afwegingen... die de partijen maken, ook al zullen ze het landsbelang... en het schaduwspringen uh, voor in de mond hebben. Um, zoals Hans daarnet al zei, de partijen die er het beste resultaat van verwachten... of er het, het meest klaar voor zijn, die willen het wel snel doen. Mm -hmm. Er is voor beide... Eigenlijk veel te zeggen, als je snel verkiezingen houdt... dan hoef je niet die voor iedere partij hopeloze spagaat te organiseren. Van aan de ene kant meedenken over bezuinigingen... voor de begroting van uh, volgend jaar. En aan de andere kant je juist profileren. Want verkiezingscampagne betekent... Uh, als je een beetje links bent, je, je linkse vleugels uh, opdoffen. En als je een beetje rechts bent, je rechtervleugel opdoffen, maar regeren en compromissen sluiten, is juist met elkaar naar het midden trekken. Nou, als je snel verkiezingen houdt, dan hoeft dat niet. Uh, aan de andere kant, als je weet hoe lang formaties in dit land nog wel eens willen duren, dan, dan zie je zo voor je dat je tegen Sinterklaas een kabinet hebt. Dat kunnen we ons niet meer en dat is natuurlijk ook veel, toch? Dat, nee, dat duurt veel te lang. Maar als je dus verkiezingen netjes in september houdt... dan mag je blij zijn als je met Sinterklaas een kabinet hebt. Dus uh, de mensen die zeggen... laten we toch maar eind juni of uh, de eerste week van juli die verkiezing houden... die zijn niet alleen opportunistisch en roekeloos bezig... die zijn ook bezig met het landsbelang. Mm -hmm. Even naar uh, de suggestie van Jolande Sap van GroenLinks van Vandaag. Ze had het over een onafhankelijke informateur. Is dat een goed idee van haar? Ja, ze zijn een begrotingsinformateur... Uh, dat is natuurlijk een interessant idee, want uh, het, het is een soort formatiewerk om een zittend kabinet, maar een minderheidskabinet, dat uh, een derde van de Kamer achter zich heeft, om dat als het ware tijdelijk te lassen aan een aantal partijen die ja, meer dan voor een middag meedoen om die hele begroting voor 2013 in elkaar te zetten. Uh, maar aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat een premier, ook al is het dan een demissionair premier, dat hij een regisseur uh, in huis laat die hem aan een aantal uh, buren gaan, gaat uh, koppelen. Dus uh, ik zou me kunnen voorstellen dat de premier dat voor wil zijn en zegt uh, nee, we hebben een nieuwe situatie. Uh, de gedoogpartner die we hadden uh, gedacht, die is afgevallen. Nu wil ik graag nieuwe zaken doen en we doen graag voorstellen. Ik ontvang graag iedereen die uh, mee wil doen. Mm -hmm. Waarom zou hij dat niet? Dat hij niet gekoppeld zou willen worden door zo'n onafhankelijk informateur. Wat, wat betekent dat precies? Ik bedoel, ondermijnt het zijn positie of uh, maakt het een ingewikkelder voor hem om nee te zeggen? Wat is het probleem? Ik denk dat hij zijn premierbonus in de situatie zal uh, willen vasthouden... en laten zien dat hij nog steeds uh, de leiding heeft... bij het besturen van het vaderland. Kijk, op het moment dat hij zegt... nou, er is een informateur, stel dat er een wijze en kloeke figuur gevonden wordt... Uh, ja, dan is hij gewoon een van de mensen die aanschuift. Net zoals de leiders van PvdA, SP, mm -hmm. D66, GroenLinks. Noem maar op. Uh, ik, ik denk dat hij dat niet prettig vindt. Bovendien is hij niet een van de van de leiders. Hij kan er zeker niet uh, achterover gaan zitten en, en, en, en Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, in zijn plaats laten aanschuiven. Dus uh, het, ja, dat is een, een politiek, uh, moreel aspect om, om, om de leiding zichtbaar te willen nemen. Mm -hmm. Hans zei ook net uh, toen we hem spraken dat. Uh... Ja, dat Rutte toch wel echt een, een diepe kras heeft opgelopen... dat hij beschadigd is uh, door dit hele debakel. Denk je dat hij uh, in staat is om dat om te draaien de komende maanden? Ja, ik vond het heel opvallend dat uh, zaterdag toen uh, het geklapt was... zowel bij het CDA als bij de VVD men echt heel, heel, heel verbaasd deed... Uh, de reden waarom Geert Wilders ermee is opgehouden... zat anderhalf jaar in het hele uh, gedroogakkoord uh, ingebakken. Hij ging een keer afwegen dat hij door meer aandacht te hebben... om maar weer op verkiezingen af te sturen. Uh, ze hebben een soort bunkermentaliteit gehad... waarin ze dachten, wij hebben dit voor elkaar. Geert is goed voor zijn handtekening. Maar dat is hij net zo lang als hij dat nuttig vond. En... Wat dat betreft heeft hij een kras opgelopen. En de enige manier lijkt mij om die zo snel mogelijk te doen vergeten... is om de leiding in de nieuwe situatie op zich te nemen. Dus het is voor hem ook een, ook een soort uh, politiek herstelwerk... om dat niet door een ander te laten doen... maar het zelf zichtbaar meester van de situatie weer te worden. Mm -hmm. Heeft u nog advies voor... Uh voor andere partijen? Want ik weet bijvoorbeeld dat Dries van Acht vandaag heeft gezegd... dat Van Haarsma Buma als leider van het CDA zou moeten uh, naar voren treden. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Ja? Ik, ik, ik denk dat bij het... Uh, bij het uh, ja, dat vind ik uh, waarachtig geen rare suggestie. Mm -hmm. uh, dat moeten de CDA-leden zelf uitmaken. Maar het is duidelijk dat daar de, de kloof... tussen de sociaal-conservatieve stroming... waarvan Verhagen en Bleker anderhalf jaar geleden dachten... dat die... Uh, dat hij het wel zou uh, redden en dat dat, een hele, dat dat de toekomst van het CDA was. Wel, het is gebleken dat het, wat ik noem het... Uh, het rentmeesterschap, uh, christendemocratische besef vroegere ARP-leden, maar ook een deel van de oude KVP... die willen dat niet. Die, die hebben wel degelijk zowel in het buitenland ontwikkelingssamenwerking... als in het binnenland een christensociaal besef. En die willen zich niet in de puur conservatieve hoek laten vegen... Nou, alleen een, een leider die, die die tegenstelling kan overbruggen... en die mensen kan samenbinden, heeft kans om van het CDA weer wat te maken. Dat verder komt dan die magere elf zetels... die zondag in de peiling van Maurice de Hond uh, naar voren kwam. Uh -huh. Het lijkt me zaak dat het CDA zo snel mogelijk één gezicht moet hebben. Maximaal. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Nou, dat gaat waarschijnlijk binnenkort gebeuren. En als we kijken naar de Partij van de Arbeid, naar Samson... Is, uh, staan ze sterk met hem aan het roer? Nou, Je hebt in de peilingen gezien dat hij uh, succes heeft met zijn uh, nieuwe energieappel. Uh, um, ik denk dat hij voor een duivelse toer staat. Want de partij zeg maar, achter het scherm is natuurlijk nog helemaal niet vernieuwd. En de nieuwe sociaaldemocratie is waarachtig nog niet uitgevonden. Maar soms worden de beste gerechten gemaakt als de keuken op toptoeren uh, moet werken. <tiedacht> als er te veel belangrijke klanten zijn en te veel zieken in de keuken... dat de kok het allemaal zelf doet. En dan komen er verrukkelijke gerechten uit. Dat is de opdracht van Diederik Samsom. En ik denk dat hij een hele aardige slag gaat slaan. Hij heeft in ieder geval de energie voor. Tot slot nog even. Um, de rol van de koningin bij het begeleiden van dit hele proces... is veranderd, geloof ik, onlangs. Dat is heel interessant om op te letten. Niemand weet het echt. De Kamer heeft... Trouwens niet voor het eerst de wil uitgesproken om het meer zelf te doen. Van, man, je kijkt zonder handen. Uh, zogenaamd omdat de koningin zoveel haar, haar mening als ongekozen onge figuur uh, te veel invloed had. Ik denk dat in werkelijkheid de koningin de mediator was van het hele proces. En als de spelers zonder mediator willen onderhandelen, moet het maar blijken of dat handiger of onhandiger is. Maar het is zo vaag geregeld dat als het niet lukt, kunnen ze altijd nog bij de koningin langsgaan... en een gezicht trekken alsof er niks aan de hand was... en vragen of ze alsjeblieft nog eens wil meedenken. En ik denk dat ze dat graag doet. Ze is nog niet uitgeschakeld. Mark Chavan, hartelijk dank. En dan gaan we het hebben over de gevolgen... voor de economie van al dit politieke geweld. De ogen van de wereld waren natuurlijk ook gericht op de financiële markten. Hoe zouden die reageren? op de val van het kabinet. En daar gaan we het over hebben met hoogleraar Economie... Ivo Arnold, verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Meneer Arnold, goedenavond. Goedenavond. Ik zakte even weg onder de 300 punten. Is dat iets waar ik wakker van moet liggen? Uh, dat is niet leuk als u aandelen heeft. Maar Europa draait niet alleen om Nederland. Er is een hoop slecht nieuws bekend geworden vandaag en in het weekend. En uh, uh, ja, de val van het kabinet is één daarvan. Um, maar wat, wat verder opviel vandaag was toch... Uh, slecht nieuws over het economisch herstel. He, er, is een, er is een index, dat heet de, de index van de inkoopmanagers... en die laat zien hoe het met de economische bedrijvigheid gaat. En die laat zien dat het herstel in de tweede helft van 2012... misschien nog niet gaat komen. En dat het zelfs in Duitsland slechter gaat. En daar reageren die aandelenmarkten heel erg op. Was dat onverwacht? Nou, uh, de meeste mensen hadden toch gehoopt... dat er in de tweede helft van dit jaar uh, er wat herstel zou komen. De ECB had er ook op gehoopt... Mm -hmm. Uh, maar het blijkt toch dat die recessie wat langer gaat duren dan gedacht. Ja, en dat is slecht nieuws natuurlijk, samen met alle slechte nieuws op het politieke front. Hè, niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk. Ja, een hoop ellende. Dan uh, de obligatiemarkt. De rente die we betalen op de obligatiemarkt is met een tiende omhoog. Is dat iets waar we ons ernstig zorgen over moeten maken? Ja, dat is wel een veel duidelijker signaal van wat er in Nederland aan de hand is. Hè. Want dat betreft eigenlijk de Nederlandse staatsobligaties... en ook het renteverschil met de Duitse staatsobligaties is opgelopen. Het is nog steeds een hele lage rente, hoor. 2,4 procent. Dat is nauwelijks meer dan de inflatie. Dus de overheid kan nog steeds heel erg goed, uh, goedkoop lenen. En een paar weken geleden was het 2,5 procent. Uh, maar het is wel een teken vandaag, wat je zag in de financiële markt... en ook in de financiële pers... is dat de beleggers internationaal op, op deze gebeurtenis wel reageren. Uh, dus het is wel zaak om dit in de gaten te houden. Het lijkt wel alsof um, zeg maar een stukje slecht nieuws nooit onafhankelijk kan blijven: dat het altijd het begin is van een neerwaartse spiraal. Ja, en als het dan bij elkaar komt, hè, wat er in Nederland gebeurt... samen met de verkiezingen in Frankrijk... en dan blijkt toch dat het electoraat heel veel moeite heeft... met um, ja, de, de begrotingsdiscipline die vanuit Duitsland wordt opgelegd. Nou, dat creëert onrust over de economische koers van Europa. En uh, uh, ja, we hebben al zo lang onzekerheid over waar het naartoe gaat. We dachten even in januari dat er een uh, akkoord was... en dat er een pad zou zijn naar herstel... He, vanwege het pact van Merkel, vanwege ECB-ingrepen en dat soort zaken. Ja, en dat vertrouwen lijkt nu toch weer beschadigd te worden. Het enige voordeel is misschien dat we het niet meer de hele tijd over Griekenland hebben. Of zie ik dat verkeerd? Het lijkt inderdaad op dat het bijzaak wordt. Ja. <laughs> Even naar de uh, ratingorganisaties. Uh, we hoorden eerder in deze uitzending dat uh, ook Moody's nu een waarschuwing heeft uitgegeven voor Nederland. Vorige week was dat Fitch. En ze waarschuwden dat die uh, AAA-status eventueel verlaagd zou kunnen worden. Ik weet nou niet meer wat ik moet denken. Moet ik daar heel erg veel waarde aan hechten of valt dat eigenlijk wel mee? Nou, In de eerste plaats lopen die altijd achter bij wat er op de markten gebeurt. Dus ik kijk liever naar de markten zelf, zoals vandaag, wat er daar gebeurt, dan naar wat de ratingagencies doen. Want die lopen toch uh, een beetje achter de feiten aan. Uh, verder vind ik het... Ook enigszins overdreven als je puur naar de economische uh, toestand van Nederland kijkt. Hè, dan zijn we nog steeds een zeer rijk land met gigantische pensioenbesparingen. En dus uh, heel erg kredietwaardig. Alleen wat die kredietbeoordelaars ook doen. En daar, daar kun je over discussiëren of dat terecht is. Maar wat ze ook meenemen is de politieke instabiliteit en de politieke onzekerheid. Ja, en die situatie is natuurlijk verslechterd na dit weekend. En hoe dramatisch is het voor ons als we een. Uh... Een, is het een double-A-status wat je daarna krijgt als je niet meer een triple-A hebt? Ja, ze werken met kleine stapjes Ze ga je daar double-A plus. En dat is nog steeds dan de op één na hoogste kredietwaardigheid uh, in Europa... Stel dat, krijgen, stel dat we ja. die krijgen, is er, ik bedoel, wat, wat voor consequenties heeft dat? Nou, het kwaad is dan waarschijnlijk al geschiet. Hè. Dus waarschijnlijk gaat uh, aan zo'n afwaardering toch een, een verdere rentestijging vooraf. Hè. Dan zal misschien onze rente nog iets meer naar het niveau van, van bijvoorbeeld Frankrijk kruipen. Dus nog een paar uh, tienden van procenten erbij. Uh, en tegen die tijd dat dat gebeurt, zul je dan waarschijnlijk ook een afwaardering krijgen. Maar die afwaardering zelf, die bevat dan niet veel nieuws. Hè. Want uh, ja, we weten waardoor het komt, de politieke onzekerheid. Hè. Dat is geen nieuw feit wat die krediet beoordelaars opeens uitvinden, mm. dat is bekend. Dus wat dat betreft is hun vermogen om de markt in beweging te brengen... zeer beperkt. Als u één heftige ingreep mocht doen om het allemaal te herstellen... wat zou dat zijn, kort tot slot nog? Ik zou toch iets meer dan, dan in het huidige pakket maatregelen zit van de regering... iets meer de rekening leggen bij de rechtse hobby's. En dan, dan praat ik over de hypotheekrenteaftrek... en toch ook al het geld wat de banken daarmee verdienen. Er zijn nu hele kleine hervormingsstapjes gemaakt. De hervorming van de hypotheekrenteaftrek alleen voor de nieuwe gevallen. Dat betekent dat er nog steeds een heleboel geld aan de strijkstok... ook van de financiële sector blijft kleven in de komende jaren. En daar kun je veel meer geld vandaan halen. Goed, dank voor deze informatie en tip, Ivo Arnold. Er zijn dus een dringend maatregelen nodig. Daarvoor gaan we praten met twee financiële woordvoerders in de Tweede Kamer... die in de komende maanden met de andere partijen... de begroting voor 2013 moeten gaan maken. Ik benijd ze niet. Carola Schouten van de ChristenUnie en Wouter Koolmees van D66. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, even terug naar wat Ivo Arnold net zei. Een suggestie voor uh, het aanpakken van sommige rechtse hobby's. Uh, is dat iets wat gaat gebeuren? Nou ja, het lijkt me nu. Het is in ieder geval heel waardevol dat er in het pakket van het kabinet in ieder geval een stap werd gezet op de hypotheekrenteaftrek. Uh, het is heel beperkt, wat inderdaad de heer Arnold zei. Uh, wat ons betreft gaat dat verder, maar het is in ieder geval al wel een goed signaal dat het taboe van de woningmarkt af is. Dus wat ons betreft zou daar nu ook in de kamer snel een besluit over genomen kunnen worden dat we daar ook nu echt stappen kunnen gaan zetten. En dat is ook in het belang van de onzekerheid op de woningmarkt. Heel veel mensen zitten nu toch af te wachten wat gaat gebeuren en die moeten we heel snel zekerheid bieden. Ja, Wouter Koolmees, is het zo dat uh, in al deze ellende en chaos... dat het misschien juist ook wel goed is omdat het ruimte creëert... om dingen te bespreken die voorheen onbespreekbaar waren? Ja, dat, dat klopt. Als je ook kijkt naar het kathuispakket, zitten een aantal beginnende hervormingen in... Uh, bijvoorbeeld het sneller verhogen van de pensioenleeftijd... nou, inderdaad het, de, het haakje van de hypotheekrenteaftrek. Het is dus een aantal uh, hervormingen die over de lange termijn voor Nederland... heel erg belangrijk zijn. En daar wordt nu wel een opening voor geboden. Dat kon niet uh, met uh, gedoogpartner PVV. En misschien kan het nu wel uh, in de huidige situatie... Ja. We hoorden vandaag, uh, ja, het wordt alweer een nieuwe Haagse cliché, over je eigen schaduw heen stappen. <lacht> uh, altijd leuk, dat soort gevleugelde uitspraken. Maar uh, eerst even eens worden over een verkiezingsdatum. Dat lijkt al moeilijk te gaan gaan worden. Carola Schouten, wie zou dat moeten, uh, moeten leiden, dat hele proces, wat u betreft? En wat ons betreft ligt nog nu echt de bal bij de Kamer. De Kamer die moet nu heel snel uh, aangeven wat ze wil. En ik moet zeggen dat ik me vandaag toch echt wel ontzettend geïrriteerd heb aan een aantal partijen die zeggen van ja, we gaan nu heel snel verkiezingen houden. Het lijkt heel erg daadkracht. Maar tegelijkertijd weten we allemaal, wat eerder ook in de uitzending al werd gezegd, dat het lang duurt voordat er daarna een formatie komt. In die tussentijd worden er geen ...plannen gemaakt voor bezuinigingen... ...die wel enorm hard nodig zijn. Dus wat ons betreft moet het omgedraaid worden... ...eerst zorgen dat er nu goede plannen op tafel komen... ...waarin we ook de financiële situatie... ...de financiële crisis te lijf gaan... ...en daarna verkiezingen houden, zodat we in ieder geval al wel wetsvoorstellen in de Kamer kunnen leggen. Want als wij aan, op de verkiezingen gaan wachten, daarna nog de formatie, als er dan een pakket uitrolt, dan heb je nooit meer de tijd om die zaken in, in wetsvoorstellen te gieten. En dan haal je 2013 dus ook al niet. En dat is dan bijna alweer een verloren jaar. Oké, okay, er is haast geboden, ook in deze uitzending. We gaan meteen uh, werk <lacht> hiervan maken. Uh, Wouter Koolmees, hoeveel gaan we vanavond bezuinigen in de paar minuten die ons gegeven is om dit uit te rekenen? Nou, wij hebben altijd gezegd dat we moeten ons houden aan Europese afspraken. Dat betekent dat je 2013 uh, om en nabij de 12 miljard euro zou moeten... Uh, liefst hervormen en in de tweede instantie bezuinigen. Uh, voor de lange termijn hebben we een, een, een houdbaarheidsopgave... zoals het zo mooi heet, van 17 miljard euro. En uh, als je die 17 miljard op de lange termijn kan oplossen met die hervormingen... dan zorg je ervoor dat je geen rekening doorschuift naar de toekomst. Oké, okay, 12 miljard. Um, laten we eerst even een grote, laten we met een grote brok beginnen. Waar zit die grote brok? De grote brok zit in het katshuispakket uh, uh, bij het, uh, de, de nullijn voor ambtenaren... maar ook bij de, uh, de btw-verhoging. Sowieso viel mij op dat in het pakket van, van, van VVD en CDA... heel veel lastenverzwaring zaten voor 2013. Uh, meer dan in onze plannen zal zitten. Maar uh, daar zitten wel de grote brokken: BTW wat? en, en nullijn ambtenaren. Wat levert ons dat op? Uh, uit mijn hoofd zeg ik uh, al snel 6, 7 miljard bij elkaar opgeteld. Ach, dat zijn wel bijna op de helft. Maar ja, dat is een heel groot brokje. Ja. ja, Carola Schout, is dat uh, een goed idee? 7 miljard met de nullijn voor ambtenaren en BTW-verhoging? Nou, je ontkomt er niet aan om inderdaad uh, wel van die pijnlijke maatregelen te nemen. En wij zeggen ook altijd: het is geen plekpakket wat we zullen gaan presenteren. Het zijn wel maatregelen die op de korte termijn wel nodig zijn. Tegelijkertijd zeggen wij ook wel, je moet de lasten op arbeid daarbij ook wel verlagen. Dus aan de ene kant kan je de btw wel verhogen... maar zorg aan de andere kant dat, dat arbeid, werk goedkoper wordt. Dat is ook heel goed voor de economie. En dat uh, deed dit kabinet ook wel een stukje, maar pas veel later. Dus die, die deden dat in 2013 niet. En wij willen dat dat toch ook wel in 2013 voor een deel gebeurt. Oké, okay, en als we de pensioenleeftijd gaan verhogen, wat ja. levert ons dat op? Dat levert, uh, als je het een beetje ruwweg pakt per maand dat je doet uh, 100 miljoen op. Um, wij, in onze voorstellen zit dat wij volgend jaar al beginnen met de verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden. Daar hebben wij ook als uh, D66, GroenLinks en ChristenUnie vorig jaar ook al een motie op ingediend. Of dit was nog dit jaar. Op amendement op de, de ja. AOW-leeftijd uh, om dat nu al te gaan beginnen. En wat levert me dat concreet op voor mijn begroting van 2013? Als je drie maanden doet, 300 miljoen. 300 miljoen, dat is wisselgeld. Ja, maar op de lange termijn levert het uh, 4, 5 miljard op. En op lange Wanneer? Termijn, Wat is lange termijn? Wanneer is dan dat? Dan het over uh, 2020, uh, 2025, die periode. Uh, dat je, ja, maar dat is voor de lange termijn ook voor de financiële markten... en ook voor het uh, vertrouwen van de financiële markten in, in, in Nederland. En de financiële soliditeit van Nederland is het heel belangrijk... dat je dat soort maatregelen neemt. Want het zorgt niet alleen maar voor besparingen op de overheidsfinanciën... maar het zorgt ook voor meer arbeidsaanbod... en daarom daarmee ook voor meer economische groei. Ja, een soort groei. structurele gezondheid, ik begrijp ja. het. Maar we moeten vanavond eventjes concentreren op die begroting van 2013. Even kijken, ontslagrecht, wat geeft het ons? De combinatie, er uh, moet je altijd in een combinatie zien. Een combinatie van ontslagrecht met WW. Uh, er zijn meerdere partijen, D66 ook, maar ook ChristenUnie... die zeggen, je moet het uh, ontslagrecht hervormen. Uh, mm -hmm. uh, makkelijker maken, flexibeler maken. Uh, een deel van de, uh, de, de WW-premies de eerste paar maanden neerleggen... bij de werkgevers, zodat werkgevers ook een prikkel hebben... om snel mensen aan het werk te helpen. En uh, de, de, de duur van de, van de uitkering verkorten. Een combinatie van dat soort maatregelen... Uh, het levert heel veel geld op. Hoeveel? Uh, uh, uit mijn hoofd ongeveer een miljard in het eerste jaar. Dat loopt op naar 2 miljard uh, structureel. Oké, okay, dus 2013 zitten we al op 8 miljard. Uh, mevrouw Schout, de gezondheidszorg, wat daar nog wat te halen? Ja, we ontkomen er ook niet aan om bij de gezondheidszorg... zeker meer te kijken naar bijvoorbeeld ook uh, eigen bijdrage van mensen. Um, je moet dat niet meteen in de, wat wij zeggen altijd... de eerste lijn zorg niet, bij de huisarts en dat soort zaken. Want daar gaan mensen juist, uh, uh, ja, is het goed als ze daar naartoe gaan... voordat ze gelijk naar een ziekenhuis gaan. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, in het eigen risico een stukje... Uh, ook bijvoorbeeld uh, als er uh, mensen in het ziekenhuis zeggen, noem als de hotelkosten, dat je daar ook een paar euro vraagt. Uh, daar ontkom je niet aan, ook omdat we anders in 2040 de helft van ons inkomen straks aan zorg zullen betalen. Mm -hmm. En wat levert me dat in 2013 op? Dat levert in 2013, ja, dat is een beetje afhankelijk van ook uh, bijvoorbeeld maatregelen die je neemt in, in het pakket. Dus het basispakket kleiner maken. maar, rollator, maar dat zal uh, De rollator bijvoorbeeld, dat is altijd het geëikte voorbeeld. Maar ja. dat kan tussen de 2 en de 3 miljard opleveren. Wacht even, dan zitten we dus al aan de 10 miljard. Ja, en Dan heb ik nog uh, 30 seconden om 2 miljard ergens van aan te trekken. Dat gaat me niet lukken. Ik denk dat het voor jullie ook nog een, uh, een hele klus gaat worden. Uh, zien jullie uit naar verkiezingen nog even snel? Het belangrijkste is dat we nu, uh, zelfs als je verkiezingen hebt op 27 juni... dan moeten nog al die wetten worden gemaakt in deze zomer. Dus dan, moet, dan is het nog maar de vraag of je op tijd klaar bent voor de begroting van 2013. Dus los van de verkiezingen in juni of in september... moeten we nu aan de slag om te voorkomen dat 2013 een verloren jaar wordt. Ik uh, wens jullie heel veel wijsheid en sterkte hiermee. Hartelijk dank, allebei Carola Schouten en Wouter Koolmees. Graag gedaan. Graag gedaan. Eerder vanavond sprak ik met de oud-premier Dries van Acht en met zijn zoon Frans. Het ging over de grote liefde van hen beiden, wielrennen. Maar als je op een dag als vandaag Van Acht aan de lijn hebt... dan begin je natuurlijk ook over iets anders. Want hoewel hij ferm met zichzelf had afgesproken... om het niet over de politiek te hebben... Ja, nou ja, het is zo moeilijk om er helemaal stil over te blijven. Ik heb wel mijn best gedaan en ben toch zeer sober geweest in het doen van uitlatingen. <laughs> Sober, maar u had weer een, een hele mooie, typische van acht uitspraak. De zweer is opengebroken. Um, heeft u een vreugdedantje gedaan toen u het hoorde, het nieuws? N nou, dat niet helemaal, na mijn derde heupoperatie. <lacht> maar ik moet wel volledig herkennen dat ik geen traan heb gelaten. Had u het eigenlijk zien aankomen? Nou, dat niet. Nou, Ik, ik heb nooit gedacht dat uh, deze coalitie, of uh, pseudo-coalitie het vier jaren vol zou houden. Maar het tijdstip waarop het brak was wel verrassend... omdat ze zo lang met elkaar gezeten hadden en onderhandeld... en zeiden, ik denk dat dat ook zo was, vrijwel gereed te zijn met het werk. Mm -hmm, zeker. En op de vraag wie u het liefst het CDA zou zien leiden... heeft u geantwoord meneer Soliditeit van Haarsma Buma... Is ja. soliditeit genoeg, denkt u, om de verkiezingen te winnen... om het CDA weer helemaal te laten bloeien? Nou, het is in ieder geval, uh, ik denk, het belangrijkste. Um, soliditeit is belangrijk. Betrouwbaarheid, dat zit daaraan vast. Dat hoort daarbij. En kijk eens, uh, er, er, je kunt, uh, het schaap met vijf poten is ook in het CDA niet aanwezig... <laughs> Goed, we gaan het over wielrennen hebben. U heeft samen met uw zoon Frans, uh, die naast u zit, als ik het goed zeg, een boek geschreven. Ja. Op... Goedenavond. Op weg naar de Alp S. Een bundel verhalen ten bate van het wielerevenement Alp Duès. Waarbij de deelnemers zes keer op één dag de Alp Duès beklimmen. En dat is niet zomaar. Het bundel is bedoeld om geld op te halen voor kankerbestrijding. Ja. Uh, meneer Van Acht, ik ga even terug naar u. U bent inmiddels 81, prachtige leeftijd. Bent u van plan om zelf ook mee te fietsen? Dat was ik van plan. Tot voor zeer kort. En toen sloeg het malheur toe. In de wielrennerij wordt veel Frans gesproken. En dat was het malheur van de derde heupoperatie... die nodig werd met spoed luttele maanden geleden. In het jaar 2012 nog. Of al. En, en nu, kan het, nu mag het niet meer van de dokter... nog van mijn echtgenoten... Dat begrijp ik, dat lijkt me heel verstandig van haar. En Frans van Acht, gaat u fietsen? Ja, ik ga fietsen. Uh, uh, wellicht zes keer, maar ik denk dat ik dat, ik dat niet ga halen. Omdat ik uh, op de eerste plaats mijn dochters, mijn, oud, mijn uh, oudste dochter en mijn, uh, mijn middelste dochter. 15 en 12 jaar oud. Eva en Livia zal begeleiden de, de, de berg op. Ze hebben mm -hmm. weinig fietservaring. Dus dat zie ik mij als mijn eerste taak dan. Ja, zes keer is misschien wat veel dan. Eh. Zeker voor de dochters. Ja, kan ik me voorstellen. Um, meneer Van Acht Senior, wat voor ploegleider bent u eigenlijk? Um, Eén die vertrouwen wekt. <laughs> en hoe doet een ploegleider dat? Um, door uh, begrip te hebben voor de moeilijkheden waarin ze zijn... Renners verkeren eh, door niet te min aanwijzingen en aanbevelingen te geven... die vertrouwen wekken door hun kennelijke deskundigheid. Ik proef uh, door het hele boek heen uh, de liefde voor, uh, voor wielrennen. Moet ik wielrennen zien als een metafoor voor het leven? Nou, dat kun je doen. De, uh, ik zou geen, uh, geen sport kunnen bedenken... waarin zozeer een beroep wordt gedaan op volharding... Volhouden tegen alle, alle problemen, pijn, ongemakken. dodelijke vermoeidheid kan het worden. In. Daarom noem ik het ook een, een karaktervormende sport. Mm -hmm. Frans van Acht, is het iets wat de, de liefde voor het wielrennen, althans, is dat met de paplepel ingegoten door zo'n vader? Uh, eigenlijk wel. Uh, uh, de eerste ervaring met wielersport wielersport beschrijf ik in het boekje. Toen was ik een jaar of zeven en toen was mijn vader... Opeens op bezoek waren we bij, mijn, uh, bij de ouders van mijn vader, mijn opa en oma. En, en mijn vader werd in de namiddag lyrisch over iets wat op tv te zien was. En dat was de, de toerzegen van Jan Jansen. En uh, la, na de hand hebben wij veel, veel uh, op tv, wielerwedstrijden op tv gevolgd. En ik ben met hem mee geweest naar de tour We kijken nu nog vaker naar... Uh, Uitzendingen op tv, mm -hmm. de wielerklassiekers in het voorjaar. Zeker. Heeft, met de, heeft u ook met, heel vaak met uw vader samen gefietst, gewoon met z'n tweeën? Te weinig eigenlijk. Uh, mede door de drukte, van, de drukke bestaan van mijn vader. Maar in de weekenden, toen ik opgroeide, op de zondagochtend met name, hebben we veel gefietst. En soms in de vakanties, in Italië bijvoorbeeld, of in, in Frankrijk ook. En hoe gaat zo'n uh, zo fietstocht met vader en zoon? Is dat zwijgend naast elkaar dan genietend? Of bespraken jullie dingen ook? Nou, tijdens het fietsen, vooral uh, beperkten we ons tot het fietsen. En dan probeerden we ook echt hard te fietsen. Uh, uh, uh, uh, dingen bespreken deden we dan na de hand op het terras of thuis. Met een biertje dus, erbij misschien wel. Bijvoorbeeld. <laughs> hoe zat het nou met dat banden plakken? Niemand in Huizen van acht wist hoe je een fietsband moest plakken. Uh, nee, nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat, dat was zo. Dus dat, uh, uh, wij brachten de fietsen naar de fietsenmaker. En was dat beschamend om dat te doen? Voor mij wel als Joch van uh, een jaar of tien, uh, elf. Dus dat verzweeg ik totdat ik op een gegeven moment, dat beschrijf, beschrijf ik in het boekje, uh, via een list uh, mij die uh, kunde heb toegeëigend. En toen was het probleem verholpen. En wat voor list was dat? Uh, nou, ik, ik was onderweg uh, met vriendjes naar het zwembad toen mijn, uh, uh, toen mijn band lek toen ik lek reed, op een gewone fiets overigens. Uh, en toen moest die geplakt worden. Maar dat, maar, en toen moest ik bekennen dat ik, niet zou, uh, dat ik die band niet zou uh, kunnen plakken. Het voorstel van een van de vriendjes was om naar zijn huis te gaan... om, om de band te plakken. Uh, en toen heb ik een, een weddenschap afgesproken met die andere vriendjes... om. Uh, met de vraag wie zou dat het snelste kunnen. En een van de vriendjes hapte toe en, en, en ging aan de slag met die band. Heb ik goed toegekeken. En toen was het euvel verholpen. <lacht> en meneer Van Acht Senior, kunt u inmiddels wel een band plakken? Ik kan dat nog steeds niet. En ja, u gaat... ik, doe, ik, ik doe het voor hem. Wel als Frans <lacht> in de buurt is. Nou, dan kan, doet hij het dus. Dan lukt het wel. De mooiste anekdote uit het boek is toch wel... hoe u in 1981 wegsloopt uit kabinetsonderhandelingen... om de Ronde van Boksmeer te openen. Kunt u dat nog even aan ons vertellen? Ja, ne, ja e, um, dat, de, Tour 1, de Tour 81... Uh, um, zoals alle tours daarvoor en daarna... Uh, die eindigt uh, de, ja, op de Champs-Élysées op de zondag. En de volgende dag komt de karavaan, althans een, een aantal renners uit de caravaan... komen naar Boksmeer. Dat is een grote eer voor Boksmeer en daarmee voor Nederland. Mm -hmm. De eerste. En... Uh, ik had uh, maanden voor de dag waarop het uh, politieke onheil zich voltrok... beloofd om die ronde te komen afschieten. En uh, toen was het zover. De kabinetsformatie met uh, PvdA, Den Uyl, D66, Terlouw... was al maanden, lieve god, maanden aan het voortslepen. Uh, daar had ik nooit op gerekend dat dat... Ze toen ik die afspraak maakte en die toezegging deed. Toen het zover was, ja, stond ik dus uh, voor een dilemma. Ik heb een smoesje gemaakt over staatszaken moeten doen... als demissionair minister en ben hem gesheest. Gewoon geschased. En Ik zou hem acht uur terug zijn, had ik beloofd. Nou, daar kwam er natuurlijk geen, geen sikkepit van terecht. Uh, op de terugweg in, in de auto begonnen vanaf acht uur... Uh, jongens met toeters op het, uh, op het plein voor de Raad van State begonnen reportages uit te zenden... van ja vannacht is er niet en die andere twee zijn er wel. Wat zou er toch zijn? En gaandeweg nam dat hele verhaal de trekken aan van een opsporingsbericht. <lacht> Ik zat met Joop Fonteyne, toen weet je nog... De, de bekende hoofdredacteur van Vrij Nederland mm -hmm. in de auto... en hij had een daverende pret. Dat was natuurlijk totaal ongepast en puweriel... maar het was wel daverend... En heeft het toch consequenties voor uw persoon gehad, deze actie? Nou, het, toen ik dus eindelijk aankwam... zeg maar een half uur, drie kwartier te laat... toen waren die, die andere twee makkers natuurlijk niet om te genieten. <lacht> uh, helemaal niet om te genieten. Dus die avond kwam er ge, geen bal van de onderhandelingen terecht. Maar de, daarop komen de dagen en weken ook niet meer. En dat, daarop rust mijn stelling... waarin ik meer ben gaan geloven naarmate ik hem vaker heb uitgesproken... De ronde van Boksmeer heeft een beslissende wending gegeven aan de politiek-parlementaire geschiedenis van het <laughs> vaderland. Geweldig verhaal. Als u opnieuw mocht kiezen, als u uw leven helemaal opnieuw mocht inrichten, politiek of wielrennen, wat zou het zijn? Poeh, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Um, als ik het ver, heel ver, maar dat is, was, is van meter van al onwaarschijnlijk geweest. in het wielrennen had kunnen brengen, dan, uh, dan zou ik hebben geweten dat uh, de reputatie daarover, de eer daarvoor... Uh, niet tot Nederland beperkt waren gebleven. Denk eens aan een Eddie Merckx. Mm -hmm. Heel, de hele wereld kent Eddie Merckx. Maar wie kent oud-premiers van Nederland? <laughs> eh, dus in, in, in termen van eer en roem kun je veel beter wielrenner worden. Tenminste, als je denkt, ik ga dat bereiken. Mm -hmm. Begrijp ik. Frans van Acht, tot slot. Gaat het lukken om de liefde voor het wielrennen over te brengen op de dochters? Nou, wellicht wel. De, de oudste heeft al een keer er van toe althans een deel op gefietst. En ze hebben er ongelooflijk veel zin om in juni de de op te gaan. De tweede is een echt klimmertje. En ik heb nog een zoontje erachter. Dat is echt een voetballetje, Daar zie ik het wat somberder voor in. Goed. klinkt allemaal prachtig. Heren van Acht, hartelijk dank. Het was goed met u te zijn. Gelukkig. daar. Dag. Dag. Tot ziens. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Weyen. Voor straks slaap lekker. Gute vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.